Na de tweede schok kreeg de NAM 1100 meldingen van schade aan huizen. Volgens minister Verhagen betekenen de aardschokken voor bewoners veel nadigheid en gedoe. Hij wil weten waardoor steeds bepaalde plaatsen worden getroffen. Ook wil Verhagen weten of de kracht van de bevingen kan worden beperkt om schade zoveel mogelijk te voorkomen. De vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog die op Schiphol is gevonden... is aangekomen op de plek waar hij tot ontploffing wordt gebracht. Gebeurt op zo'n 7 kilometer afstand van de luchthaven. De Duitse bom van 500 kilo werd vanochtend gevonden bij graafwerkzaamheden. Eerder op de middag was er paniek op Schiphol... toen er melding werd gemaakt van een gijzeling aan boord van een vliegtuig. Het toestel werd door twee F-16's naar de luchthaven begeleid. Later melden passagiers dat er geen gijzeling aan de gang was.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 PVV-leider Wilders heeft een tv-debat met D66-leider Pechtold afgezegd. De twee zouden zaterdag met elkaar in debat gaan bij Nieuwsuur Politiek. De woordvoerder van Wilders liet vandaag weten dat het debat niet doorgaat. Omdat Wilders en Pechtold ook bij vandaag met elkaar debatteren. Het is te veel eer voor Pechtold als Wilders twee keer met hem in debat gaat, zei de woordvoerder.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 Falend Management, de raden van bestuur die niet goed functioneren. Het komt uh, vaker voor dan u denkt in Nederlandse ziekenhuizen. Vorige week nog in het nieuws, het VU Medisch Centrum in Amsterdam... waar de situatie op de afdeling longchirurgie levensgevaarlijk was geworden. Inmiddels zijn er allerlei maatregelen uh, genomen. Maar door die berichtgeving komen ook andere verhalen weer bovendrijven. En mijn twee gasten van vanavond hebben eigenlijk beide ervaring met dergelijke problemen. Muriel van Rijn zit hier. Haar vader uh, overleed in 2019. 2000... 2004, na een hartoperatie in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Dat was precies in de periode dat er in dat ziekenhuis grote problemen speelden. Ik ga zo met haar praten. En professor Jan Klein is hier... Hij is anesthesist en hoogleraar veiligheid in de zorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En u heeft in de tijd ook onderzoek gedaan naar de misstanden in dat Radboud uh, ziekenhuis. Uh, mevrouw Van Rijn, om daar nou met, met uh, u te beginnen. Hoe, hoe werkt dat eigenlijk? U, u, u heeft dat een beetje aan de lijve ondervonden, hè? problemen in een ziekenhuis. En dan opeens is er deze publiciteit. Wat doet dat met u? Wat ja. dacht u? Ik zag toevallig een nieuwsflits flits, dat eh, iemand op de televisie vertelde... dat het dus via de media bekend werd. En ik schrok, omdat je opeens teruggezet wordt in de tijd... dat je op deze manier bekend moet worden... met iets wat jou zo heel direct persoonlijk raakt. Ja, dus u voelde gelijk mee met de mensen om wie het ging? Ja. Moet dat nu nog steeds zo, dacht ik. Hebben we hier nou nog niet van geleerd? Ja. Moet je via de media vernemen wat er aan de hand is? Ja, want zo ging dat bij u ook. Ja. Ja. Absoluut. Nou, laten we heel even luisteren naar die media. Want er is inderdaad heel veel bericht over problemen in die ziekenhuizen. En voordat we verder praten, luisteren we daar even naar. De intensive care afdeling van het Sint Jans Gasthuis in Weert wordt hals over kop gesloten. De inspectie voor de volksgezondheid oordeelt dat de gezondheid van patiënten... daar gevaar loopt, mede vanwege ruzie tussen specialisten. De grootste zorg is dat de medisch specialisten onderling... er niet uitkwamen hoe ze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 Ja, dat is een overzicht uit uh, de journaals van de afgelopen jaren. Uh, professor Klein, uh, hoogleraar veiligheid in de zorg uh, aan de Erasmus Universiteit. Zelf ook dokter eigenlijk, he, een ja. anesthesist. Als u dat zo langs hoort komen, wat denkt u dan? Ja, verschrikkelijk. aan. Dus um, twee dingen. Uh, de mensen die in de zorg werkzaam zijn, die hebben de beste intenties. Maar toch kan het nog fout gaan. En ook nog met grote regelmatigheid. Ja, want het, het zijn dus geen incidenten, zou je bijna zeggen als je dit zo hoort. Nee, het zijn in zijn algemeenheid structurele problemen. Ja, en, en die problemen worden net al wat, wat zaken genoemd worden. Maar die problemen zou je een beetje kunnen terugvoeren, vaak toch wel ook op de onderlinge verhoudingen. Communicatie, dat soort hele wezenlijke dingen, die ook in een ziekenhuis gewoon enorm van belang zijn. Uh, wat gaat daar mis, volgens u? Um, ja, dat zijn hele subtiele ontwikkelingen. Hè? Dus um, nogmaals, de mensen die in de zorg werken... hebben natuurlijk de intentie om een zo goed mogelijk product af te leveren... en samen te werken. Die zijn net zo als u en ik. Um, en, uh, maar toch gaat er in die samenwerking regelmatig iets fout. Soms mogen mensen bijvoorbeeld geen team vormen. Soms worden ze uitgespeeld. Um, oh, uh, maar, maar uitgespeeld, noemt u ze um, voorbeeld dan? Nou, ik kan me voorstellen dat er een, een leiderschap is, um, zeg maar... waarbij bijvoorbeeld als ik over de anesthesist uh, spreek... Um, de, uh, het hoofd van de afdeling het belangrijke vindt... dat uh, hij uh, een team van mensen heeft uh, uh, uh, voor zijn afdeling werken. Maar een anesthesist... Uh, kan alleen maar functioneren bij de gratie van het leveren van een aandeel... in een behandeling van een operatiepatiënt... waarin chirurg weer in de lead is. Um, en als die, um, dat afdelingshoofd er dan op staat... bijvoorbeeld dat uh, die anesthesisten overal werkzaam moeten kunnen zijn... in een ziekenhuis, wat in Nijmegen het geval was... Um, ja, dan... Um, mag die uh, anesthesist ook niet opgaan in het team uh, voor de hartchirurgie. En daar ligt dan ook niet zijn of haar loyaliteit nee. over het algemeen. Heeft u het zelf meegemaakt? Um, nou, ik heb het zelf in die zin meegemaakt. Ik ben zelf afdelingshoofd geweest. Ja. <laughs> dus ik heb aan de andere kant van uh, zeg maar het uh, continuum gestaan om leiding te geven. Maar heeft u dingen mis zien gaan? Dat u zegt, ja. dit, dit, noemt u eens iets dan? Ja, kijk, dat, dat team functioneren kan op vele manieren misgaan. Dus ik was als afdelingshoofdopleider verantwoordelijk... voor de opleiding van een groot aantal anesthesisten. En uh, je ziet dan dat uh, een bepaald uh, type anesthesist in opleiding... Uh, met name op dat samenwerken in de fout kan gaan. Ik, als het uh, bijvoorbeeld een, uh, iemand is die erg... Uh, onder de indruk is van zijn eigen functioneren... en, en niet uh, gevoelig is voor tegenspraak. U zegt het heel netjes, onder de indruk is van zijn eigen functioneren. <laughs> nou, maar iemand soort... die dus gewoon denkt dat hij altijd gelijk heeft. Ja. ja. En, en, en, en, en maar noemt u zo'n voorbeeld van, de, van, de, van de, op het moment dat u zelf daar op die vloer liep... als is dat u zegt, ja, kijk, dat gebeurde er... en dan zie je dat dat eigenlijk mis is in zo'n ziekenhuis. Nou ja, ik, um, ik was afdelingshoofd en... Um, een van de artsassistenten werd tijdens een dienst... naar een intensive care geroepen... om een beademingsbuis in te brengen bij een patiënt. Uh, de patiënt had de beademingsbuis zelf uh, verwijderd. En um, de... De artsassistent die heeft hem in plaats van in de luchtpijp ingebracht in de slokdarm. En de verpleegkundigen die in principe veel meer ervaring hadden uh, voor wat betreft die handeling, die zeiden tegen die artsassistent, volgens ons zit hij niet goed. Maar de artsassistent, en de, die, die beweert ook dat hij daar volledig van overtuigd was, uh, zei van nee hij zit wel goed en toen hadden we ook nog geen apparaat, geen monitor om dat te checken. En um, op een gegeven moment kreeg de patiënt een hartstilstand. En uh, toen uh, is die gereanimeerd en toen is er een foto gemaakt, toen bleek die bademingsbuis toch verkeerd te zitten. Maar in de tussentijd was de patiënt hersendood. Um, dus het bij gebrek aan uh, teamfunctioneren, het niet accepteren of het niet horen zelfs van uh, kritiek of uh, zeg maar een ander soort geinschatting van de situatie door een ongeschikte. Um, ja, dit is ja. dus een probleem in de hiërarchie eigenlijk. Ja. ja. Dus een, een arts uh, uh, accepteert eigenlijk niet dat een verpleegkundige zegt: je doet het fout. Ja. Zo kan dat, zo kan dat uh, verkeerd lopen. Ja, met, met, met afschuwelijke uh, gevolgen van dien. Ja. ja. Nou bent u geen psychiater, maar heeft u inmiddels door waarom dit zo werkt? Ik bedoel, dit zijn nou, allemaal ja. intelligente mensen, mag je aannemen. Ja. We hebben een medische studie achter de rug. Nou, dat klopt, maar we zijn niet allemaal in staat tot uh, goed samenwerken. Sterker nog, van nature denken we allemaal dat we onfeilbaar zijn en dat we een goede inschatting maken. Dat weten we sinds de luchtramp op Tenerife, waar de meest gerenommeerde gezagvoerder op een gegeven moment gas gaf om op te stijgen. Terwijl de mensen die ondergeschikt waren in het team zeiden: van die uh, baan is niet vrij, daar kan je niet opstijgen. Maar hij uh, heeft wel, uh, hij is uh, zeg maar. Uh, heeft de, uh, het opstijgen in gang gezet en dat heeft geresulteerd in het grootste aantal doden tot nu toe. Dus je moet daar specifiek, moet je daar teams op trainen. Um, zodat je uh, mensen het recht, maar zelfs de plicht geeft om feedback te geven. En zo mogelijk een bepaalde handeling bijvoorbeeld te staken. Ja. Dat, ja. zou, dat zou moeten. Nou, we gaan het straks nog hebben over ja. de oplossingen. U deed trouwens ook onderzoek naar de problemen die speelden in het ziekenhuis... waar de vader van mevrouw Van Rijn ja. is overleden. Het Radboud in Nijmegen. Wat was daar mis volgens u? Nou, um, daar... Uh, werd te weinig geïnvesteerd uh, en was de structuur onvoldoende om samen te werken. Dus als je keek hoe de behandelprocessen verliepen... dan sloot dat niet aan, was onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk was... werd de onvoldoende informatie uitgewisseld. En ondanks het feit dat iedere professional... ochtends naar zijn of haar werk kwam met de beste intenties... ja, uh, was dat onvoldoende... Want die behandelprocessen, als dat bij wijze van spreken uh, de processen zouden zijn... waarmee auto's geproduceerd worden in een autofabriek... dan had je wel producten gehad die op auto's leken, maar daar had er geen één gereden. Dat snap ik niet. Hoe dus die dan? processen sloten niet aan. Ja, ja, op zo'n manier. He, er waren onvoldoende standaarden. Men was onvoldoende bekend met uh, de behandeling en uh, het was volledig gefragmenteerd. Ja, met alle gevolgen van dien, want uit onderzoek bleek... dat het daar inderdaad heel vaak mis is gegaan. Uh, mevrouw Van Rijn, nou ga ik naar u. Uw vader lag daar. Dat was uh, in 2004. Toen speelde daar veel problemen. Uh, waar, wanneer hoorde u dat voor het eerst, dat, het, dat er dingen misgingen in dat Radboud? Pas toen het opnieuw kwam, 29 september 2005... U weet nog precies de datum. Ja, het is de dag nadat mijn zoon uh, jarig is. En ik zat gewoon het acht uur journaal uh, nietsvermoedend te kijken. En zo kwam het binnen, het fragment wat ik net gehoord heb. Ja, en, en u zat op de bank? Of ik zat op de stel? bank met mijn zoon, die net jarig was geweest. En uh, ik schrok, want ik dacht... Is papa dan voor niks overleden? En het eerste wat ik gedaan heb, is natuurlijk mijn moeder bellen. Hoe is het met mama? Want als je dit hoort... Ja, hoe moet zij dit verwerken? En zij had het eerder die dag al gehoord. En wat radio's. was precies de boodschap toen? dat er in de periode, wat ik net ook hoorde, 2003, 2005... meer mensen dan normaal overleden... door de uh, hartoperatie die mijn vader gehad had. Ja. En wat heeft u toen gedaan? Nou, Eerst dus mijn moeder gebeld en uiteraard mijn broer en zus. En vervolgens hebben we gezegd... En waar, maar waar heb je het dan over? Ik bedoel, wat, hoe gaan die gesprekken dan? Wat ik me herinner, heb je het gehoord? Wat is er aan de hand? En dan eigenlijk een heel groot vraagteken. Wat is er aan de hand? En een ontzettende behoefte aan informatie... Dat, dat is wat er gebeurt. Met, met maar de vraag, had het dan niet gehoeven? En, en hoe is dat verder gegaan? Heeft u, nadat u uw familie uh, heeft gebeld, wat heeft u daarna gedaan? Ik heb het ziekenhuis gebeld, omdat ik informatie wilde hebben. Ik wilde weten wat er speelde. En uh, die konden ze mij niet geven. En uiteindelijk hebben wij begin oktober een brief naar de Raad van Bestuur gestuurd. Dat wij opheldering wilden. Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Kunt u daar wat over zeggen? Ja. En, en wat, wat gebeurde er toen? Nou, dat, dat, dat moet eerlijk zeggen, het is al, al, ja. alweer zeven jaar geleden, als ik even goed tel. Uh, en, uh, dus de hele precieze chronologische gang weet ik gewoon niet helemaal meer. Maar stonden ze open voor, voor uw vraag op nee, dat moment? Nee, ik weet dat ik gesproken heb met het hoofdcommunicatie en dat ik gezegd heb van... goh, maar dat wij dit nou dus via de media moeten horen. Is het niet mogelijk dat jullie ons gewoon aanschrijven en zeggen waar wij terecht kunnen om informatie te krijgen? Nou, dat was, dat was wel een goed idee. Ja, en nog ooit iets gehoord? Of? Jawel, want wij zijn er achteraan gebleven. Ja, u ja. bent blijven bellen en ja. blijven vragen van... Ja. wij willen weten wat er in de tijd met mijn vader is gebeurd. Precies. Ja. Ja. Niet met het idee van dat er daar van alles heel erg mis zou zijn... want je weet niet wat er mis is. Dat is eigenlijk nog hè, het, het meest eh, wat mij bij is gebleven. Je weet niet wat er is. En ik wil niet zomaar gaan beschuldigen dat mensen van alles fout hebben gedaan... maar ik wil wel graag weten wat er is gebeurd. Ja, daar heeft u dan ook recht op natuurlijk. Had u trouwens tijdens de behandeling van uw vader, toen hij daar werd opgenomen voor een, een hartoperatie, hè, uh, ook twijfels over de gang van zaken? Dat vind ik een lastige vraag. Er zijn allerlei dingen gebeurd waarvan je uh, op dat moment denkt van, goh, gaat dat nou zo? En toch denk ik dat wij, toen mijn vader is overleden, echt oprecht gedacht hebben, hij hoort dus bij de 2% die door dit soort operaties nu eenmaal komt te overlijden. Want het is natuurlijk een risicovolle operatie. Ja. En dat is dus ook het lastige, als het dan een jaar na dato bekend wordt... dat er andere dingen meespeelden... dat je opeens in je vertrouwen teruggezet wordt in de tijd... en in dat verwerkingsproces, van, had het dan dus niet gehoeven? Nee, en Was het en, toch vreemd? Maar u zegt, er waren wel dingen, wat noemt u dan eens iets? Nou, wat voor mij vader heel essentieel was... is dat hij uh, de chirurg die zou gaan opereren zou spreken voordat hij geopereerd werd. Hij zei, ik wil gewoon degene die het doet, spreken. Want ik heb hem wat te vragen, een persoonlijke vraag. En uh, dat werd toegezegd dat hij zou komen. En die kwam niet. En daar waren redenen voor. Omdat er een spoedoperatie tussendoor kwam. En uiteindelijk moest er een andere chirurg gaan opereren. En die kwam ook niet. En vlak uh, voor uh, de operatie, die toen nog niet bekend was, kwam die wel. Maar hij zei dus dat hij had gedacht dat degene die zou opereren... het gesprek al had gevoerd. Ja, ja. En dan gaan wij ervan uit, maar spreken zij dan niet met elkaar? Is er dan geen overdracht? En, en heeft u dat toen ook gezegd? Of heeft u daar iets Vast kort, maar op dat moment was het essentie om dat gesprek te voeren inhoudelijk. Ja, ja, ja dat snap ik. En, en zijn er nog meer voorbeelden van dat soort ja, toch een beetje vage zaken waarvan je zegt, nou, dat zo hoort het eigenlijk niet? Ja, er, er was um, uh, op de dag voordat mijn vader is overleden, op de intensive care, uh, zijn er dingen gezegd die aan de hand zouden zijn met mijn vader, die later door een ander weer terug werden gedraaid... en ook gezegd werd, dat had iemand nooit zo mogen zeggen. Daar raak je als uh, patiënt mijn vader, maar die was nog niet zo erg bij... maar wij dus als, als familie van de patiënt, heel erg in verwarring. Van wat ja. is er nou wel? En nog steeds weet ik niet, hè, ik weet niet wat er mis is gegaan. Ik kan het niet beoordelen. En dat is, dat is de lastige positie die je hebt. Ja, want, want, want uh, uh, uiteindelijk, waar, waar is uw vader uiteindelijk aan overleden? Aan een tamponade, dus een acute bloeding. Ja, en, en dat, dan ga ik heel even naar professor Klein, die heeft er misschien meer verstand van. Dat was inderdaad wat ook uit onderzoek kwam, hè? dat vaak bij die nabloedingen zaken misgingen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus sinds de algemeenheid uh, waren meerdere procedures die niet optimaal verliepen, of waar maar. Uh, en dat leidde dan tot problemen. En dit specifieke probleem, dus een bloeding in het hartzakje, waardoor het hart niet goed kan functioneren, uh, kwam daar vaker voor dan verwacht. Ja, en ja. hoe kwam dat dan? Nou, um, in eerste instantie was het niet bij alle mensen bekend hoe je precies de bloedverdunning toe moest passen. Want dat uh, is nodig tijdens de operatie. En vervolgens weer die bloedverdunning op moet heffen. Dus daar moet je een protocol voor hebben. Dat moet, daar moet iedereen mee bekend zijn. Um, en uh, vervolgens moet je bijvoorbeeld de artsassistenten... die nog in opleiding zijn, moet je specifiek onderwijs daarop geven. Die moet je misschien ook trainen in het herkennen van de symptomen... als het alsnog misgaat, want het kan altijd natuurlijk. Um, en de behandeling daarvan. En dat was niet op alle uh, fronten en bij iedereen uh, zo... Bekend in eerste instantie. Er was geen duidelijk protocol voor stolling en antistolling. Bloedverdunning en het weer laten stollen van het bloed. Ja, dus en... mensen weten dan gewoon niet wat ze moeten doen. En dan... Nee. en dan kan het dus misgaan. Ja. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Ja, sorry, Met Alice aan... de Bruin. Ja, wij praten verder over uh, ja, wat is het eigenlijk falend management. We zien de artsen raden van bestuur die niet goed functioneren in ziekenhuizen. We hebben het voorbeeld gehad, onlangs van het uh, VU-medisch uh, centrum. Ik praat daarover met uh, professor Jan Klein. Hij is anesthesist en hoogleraar veiligheid in de zorg aan de Erasmus Universiteit. En Muriel van Rijn. Haar vader overleed in 2004 na een hartoperatie in het Radboud uh, Ziekenhuis in Nijmegen. En dat was dus de periode waarvan later bleek uh, dat hij dus van al mis was. We hebben het daar net al over gehad. Want mevrouw van Rijn, wat, wel, met welke vragen zit u eigenlijk nu nog? Zoveel jaren na dato. Uh, hoe het kan zijn dat voor ons besloten is dat het veilig was... om dat naar, naar dat ziekenhuis te gaan. Dat het risico kennelijk aanvaardbaar was. Terwijl ik heel zeker weet dat als ik de kennis had gehad... die ik inmiddels heb en toen in 2005 kreeg... hadden wij nooit voor dat ziekenhuis gekozen. Nee, maar dus hoe moet wat, wat je dat had, weten? Ja, wat, wat had er moeten, volgens u moeten gebeuren dan? Ja, openheid. Dus niet alleen maar cijfertjes over, over operaties die goed gaan... maar dus ook iets over, uh, over, over hoe men dus samenwerkt. Want voor mij is zo klaar als een klontje dat als die samenwerking niet goed gaat... dat ik niet heel graag door dat team geopereerd wil worden. Nee, maar, maar zijn dat vragen van de patiënt, en dan ga ik naar professor Klein... waarvan je kan verwachten dat ziekenhuizen daar openheid van zaken over geven? Dat is nog heel moeilijk. Um, ik... Je mag verwachten van ziekenhuizen dat als er een aanzienlijk risico is op um, uh, problemen in de zorg, dat men zelf um, aan de rem trekt en bijvoorbeeld zo'n specifieke behandeling staakt. Daarom denk ik dat het ook heel goed is dat in de vu de longchirurgie gestaakt is. Dat mag je eigenlijk verwachten als patiënt, dat men daar adequaat mee omgaat. Maar um, het Inschatten of een heel zorgprogramma of een behandelketen veilig is... Um, in Nijmegen was men er zelf echt van overtuigd... dat zij goede kwaliteit leverden. Dat er weliswaar mensen overleden, maar dat dat kwam omdat die... Uh, meer risico liepen... omdat dat ziekere patiënten waren in uitgangspositie. Ja, dus um, zij zouden nooit uh, tegen patiënten iets hebben gezegd... Nee. over eventueel falende kwaliteit nee. van het ziekenhuis. Nee. Dus eigenlijk vraagt u misschien wel iets te veel, mevrouw Van Rijn... dan in zo'n geval als patiënt, of niet? Nou, dat vind ik een lastige. Want als je dan achteraf leest dat al jaren deze zaken speelden... dat het ook bekend is gemaakt bij leidinggevenden... en zelfs bij de raad van bestuur... Mm -hmm. dan vraag ik me toch af, wanneer neem je dan die signalen serieus? En ik kan voor mijn vader spreken, die was niet zo'n zwakke patiënt. Nee. Absoluut niet. Die werd nou, juist op dat moment geopereerd... omdat hij nog sterk was. Maar ziekenhuizen houden natuurlijk de vuile was niet binnen. Tuurlijk, dat snap ik ook. Dus ik heb ook niet de illusie dat we dit altijd gaan voorkomen. Want ik denk dan, daar waar mensen samenwerken... zullen problemen blijven ontstaan. En dus in ziekenhuizen, als je het zo mag geloven. Vast, maar op veel meer soorten en plekken werken. Kan dat ja. gebeuren. Um, maar mijn tweede vraag is dus die, die erbij hoort. Als het dan toch weer gebeurt, zoals nu in het vuur hoe gaan we dan om met de patiënten die het op dat moment betreft... of net betroffen heeft? Want natuurlijk snap ik dat er uh, mensen, nou in dit geval zelfs hè, bestuursleden opstappen... dat er protocollen worden hersteld, werkprocessen worden gedaan. Dat is heel belangrijk, hè? richt je op de toekomst. Maar vergeet die groep niet, want het is dan wel gebeurd. En wat doe je daarmee? Hoe ga je daarmee om? Want mm. ik denk dat voor ons dat heel erg lastig is geweest... Om in dat verwerkingsproces en het aanvaardingsproces verder te kunnen. Ja, hoe bedoelt u dat? Nou, wij hadden al eigenlijk aanvaard hè, dat mijn vader overleden was. omdat dat nu eenmaal het risico was van die operatie. Vervolgens krijg je te horen: van, nou, misschien is dat wel niet zo. En ga je dus een heel groot proces in van had het dan niet gehoeven? En op het moment dat mensen eerlijk en open zeggen. van goh, wij denken dat het medisch gezien niet heeft gehoeven. maar er was wel degelijk wat aan de hand. en we dat niet uit een rapport hoeven te lezen. denk ik dat je ook eerder kan zeggen. Nou, dan zei je het zo. Want ja. het is nu helemaal zo in het leven dat mensen fouten maken. Ja, wat, wat, wat, had u, wat had u dan verwacht van het ziekenhuis nadat dit bekend was geworden? Wat ze hadden gedaan voor u, de nabestaanden? Dat ze niet alleen maar medisch hadden uitgelegd wat er allemaal goed was gegaan... maar dat ze ook hadden verteld van, goh, het klopt wel... dat er hier en daar toch dingen beter kunnen. En dat uh, hadden we moeten doen. Ja, U heeft niet het idee gehad, want heeft u dit soort gesprekken nog wel gevoerd? Ja, na en we hebben ze uiteindelijk ook wel gekregen. Ja. Dat is ook zo. Uiteindelijk zijn er excuses aangeboden. En er uh, uh, zijn zelfs uh, de bestuurders bij ons thuis geweest. Dus uh, uiteindelijk is dat wel zo. Maar je blijft toch... Eigenlijk krijg je een soort achterdocht. Dat ja. is het meest schadelijke wat er gebeurt. Het vertrouwen in de zorg en de organisatie van de zorg krijgt een ontzettende knauw. Durft u zelf nog naar een ziekenhuis? Nou, grappig is, ik, ik zei het al even eerder... ik ben een paar jaar later geopereerd. En ik heb ervoor gezorgd dat ik geopereerd werd door een chirurg... die een goede bekende was van mijn directe collega. Met het idee, die gaat hij niet bellen dat ik er straks niet meer ben. Ja, want professor Klein, heeft mevrouw Van Rijn hier een punt... Zou dit Absoluut. moeten verbeteren? Absoluut, hè? Dus um, ik zie dat nu ook bij de VU. Op een of andere manier is er een misverstand ontstaan... dat ook de longafdeling onveilig zou zijn. En dan zie ik in het journaal een interview met een longpatiënte. En dat is werkelijk... Echt uh, uh, zeg maar want uh, ik zelf heb de inschatting gemaakt dat niet die longafdeling het probleem is, uh, maar wel de afdeling longchirurgie. Dus dat is ook nog een dimensie van publiciteit uh, ja. zeg maar, rond deze zaak. Dat hoe de mensen, wordt het bericht en hoe, hoe wordt het Hoe wordt het bericht en, en wat uh, richt je allemaal aan bij uh, de familieleden en de patiënten zelf? Um, het probleem is, het wordt Blijft alleen maar groot, uh, zolang um, wij binnen de zorg um, de zaken toedekken. Natuurlijk kan je ook over informeren. Als ik een vergelijking mag maken naar de luchtvaart, dan ben ik als klant van de KLM niet geïnteresseerd in het aantal. Haarscheurtjes wat in een vliegtuig zit, want dat zit in, die zit in ieder vliegtuig. Maar ik vertrouw er wel op dat als dat vliegtuig ernstige problemen heeft, dat dat niet vertrekt. Mm. En op die manier wil je ook uh, zeg maar, geïnformeerd worden als patiënt. En als het achteraf um, als het misgaat en um, je hebt je vragen, dan hoop ik dat wij daar op een gegeven moment, en ik reken mijzelf ook als iemand uit de zorg... wel eerlijk en open over durven te spreken. Ja. En daar zijn ook voorbeelden van. Ik heb zelf, ben zelf uh, ook betrokken geweest van een ernstig incident... in het havenziekenhuis in Rotterdam... waar een anesthesiemiddel besmet raakte met bacteriën. Nu was de aanloop daarvan duidelijker, ook voor ons. Want van het ene moment op het andere moment hadden we een heel groot probleem... dat zeven min of meer gezonde patiënten ernstig ziek werden na de narcose... Maar daar hebben wij volledige openheid betracht. En in ieder geval ook bijvoorbeeld de Raad van Bestuur. En dan zie je dat de mensen, de patiënten, de familieleden... de mensen van de straat, de potentiële patiënten, noem ik ze maar... die begrijpen dat ook. Ja, dus als je maar gelijk open bent en ja. eerlijk en, en niks onder het tapijt veegt, Precies. dan hou je misschien als patiënt ook het vertrouwen in ja. dat havenziekenhuis. Ja. Dat is eigenlijk wat u zegt. Ja. Ja. Maar hoe zorgt, want dit is eigenlijk uh, hoe het uh, achteraf dan allemaal wordt afgehandeld. Hè? Ja. Maar hoe zorgen we er nou voor dat, uh, dat kibbelen en dat ruzieën, en u heeft het gehad over de hiërarchie, u heeft het al een aantal keer met de luchtvaart vergeleken, uh, waar dat dan uh, kennelijk misschien beter gaat. Maar hoe zou dat moeten worden verbeterd volgens u? Nou, er is niet een, een magic bullet, hè? dus er is niet een heel eenduidige oplossing... maar leiderschap is daar heel belangrijk. En dat begint bij de Raad van Bestuur. Mm -hmm. uh, en dat uh, betreft ook alle posities daartussenin, tot het niveau van de werkvloer. En dat moet het type leiderschap zijn wat uh, alle medewerkers van de verschillende disciplines... van de schoonmaker tot de uh, specialist, zeg maar, waardeert... En streng, maar rechtvaardig aanstuurt, en ook luistert naar de stemmen, uh, de, de mening van de mensen van de werkvloer, dat heel serieus neemt. Um, en um, daar uh, begint het eigenlijk mee. Ja, dus goede leidinggevende. Ja. Maar dan niet in de raad van bestuur, maar ook gewoon op de werkvloer. En in de raad van bestuur. Want als het aan de, op de top niet goed georganiseerd is... dan gaat het lager ook niet lukken. Nee. Nou hebben we dit soort voorbeelden al heel veel gehad. Hè? We hebben aan het begin al een aantal uh, incidenten gehoord in, in ziekenhuizen. Maar wanneer uh, houdt dit op? Ik bedoel, wanneer uh, stoppen deze berichten? Nou, ik denk uh, dat het... Um... Ja, dat klinkt heel uh, wrang eigenlijk. Hè, dat wij uh, vanuit de zorg ook weer heel veel gaan leren van de situatie in de VU. Maar het zal niet stoppen. Um, en dat komt omdat je dus, wil je dat samenwerken en dat team functioneren... wil je dat goed laten lopen, dan moet je daar echt heel actief in investeren. je vertrouwt de, dat niet dat dat gebeurt? Niet van nature. Nee. nee. En hoe, hoe zou je dat dan kunnen kunnen dwingen bijna? Moet de politiek daar een rol in spelen? Wat, wat denkt u dan? Um, leiderschap. De top uh, van, van boven naar beneden. Hè? Dus uh, zo, zo moet dat werken. Gelooft u daarin, mevrouw Van Rijn, u als uh, consument? Ja. ja. ja. En als, zolang het nog niet zo is... vind ik ook dat de verantwoordelijkheid en ook de consequenties... van die verantwoordelijkheid bij de Raad van Bestuur liggen. Als zij voor mij beslissen wat het risico is dat aanvaardbaar is... toon dan ook maar aan... He, dat het er niet aan gelegen heeft aan het leiderschap en de organisatie van de zorg. dat er zulke schadelijke dingen gebeuren. Mag ik u allebei eh, danken voor uw komst naar uh, twee dingen. Vandaag werd trouwens nog bekend dat de longarts uh, Piet Posmus uh, bij dat VUMC. een kort geding heeft aangespannen tegen het uh, Amsterdamse VUMC. zodat hij weer in dienst wordt genomen. Hij was eigenlijk de klokkenluider. Nou, we, we horen hoe dat uh, afloopt. Uh, mag ik u danken, beiden, voor uw komst: Muriel van Rijn uh, en professor Jan Klein. Zometeen op deze zender Willemijn Veenhoofd met BNN Today. Ja, en onder andere met Twan Huis. Morgen begint het weer college tour. En hij komt hier vertellen hoe het toch, toch altijd weer lukt... om al die mega super goede gasten binnen te slepen. Peter Timo Veef, die jaagt achter orkanen aan. Uh, dat, is natuurlijk, uh, dat speelt nu. Nou, dat allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Rachid Finch. Radio 1, het NOS Journaal.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 In Drongele is een man opgepakt die zijn huis en zijn vrouw in brand wilde steken. De man van 51 had volgens de politie tijdens een ruzie niet alleen de inboedel... maar ook zijn vrouw overgoten met benzine. De vrouw heeft aangifte gedaan tegen haar man... die in elk geval een huisverbod krijgt tijdens een afkoelingsperiode. En op de snelweg A270 tussen Helmond en Eindhoven... gaat de snelheid overdag naar 130 km per uur... Slechts een kleine 4 kilometer kunnen automobilisten daar 130 rijden. Stukje wordt bovendien ingesloten door 2,80 kilometer zones. Volgens een woordvoerder van de provisie Noord-Brabant is dat allemaal geen probleem. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half 9. Goedenavond. It's the internet, stupid. De Amerikanen hadden het al veel langer door dat online campagnevoeren belangrijk is. Maar zijn onze partijen er ook een beetje goed in? En in Carré draait alles vanavond om prostitutie. De musical Jap Yum gaat daar zometeen in première. En wij staan op de rode hoerenloper. Sorry, <laughs> oh, grappig. Die zie je op de webcam, ja. Radio1.nl. meteen een nieuwtje over een bommelding op Schiphol. Een gijzeling, eveneens bij Schiphol, maar wel met een hele bizarre afloop. Er was namelijk geen gijzeling. Mark Rutte ging naar Limburg. Wat zijn wij trots hier in Limburg? Bijzonder trots. Mark Rutte, ja. geweldig! Handjes op elkaar kreeg hij daar. En verder nog nieuws over een overname in Krantenland. Dat ligt naast België. Zometeen meer erover. <laughs> Dankjewel, Limburg. Hier naast mij is aan het rommelen met zijn koptelefoon. Twan Huis, hoor je me? Hè? Huh? Ja. <laughs> ja hoor. <laughs> Zometeen hebben we het over College Tour nieuw Seizoen begin morgen. Wat heb je vandaag gedaan, Twan? Nou ja, dat klinkt een beetje saai, maar omdat je zegt College Tour... we hebben vandaag een, de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen van College Tour opgenomen. Dus ik ging vanochtend om uh, half negen op pad van Amsterdam naar Noordwijk. Daar staat het European Space Agency... En daar is gisteren en vanochtend dus ook aangekomen André Kuipers. En met hem hebben we vandaag een grote opname gemaakt voor een College Tour. En nu ben ik me voorbereid op weer dat ik zo meteen presenteer. Druk man. Ja. En nog even bij ons, Zometeen meteen na het Sportnieuws, meteen het Huis. Maar eerst Robert Meder, uiteraard. Ja, goedenavond. Laten we het eens over de US Open hebben. Tennessee Igor Seisling heeft bij zijn debuut in New York de tweede ronde bereikt. Seisling won in drie sets van een Spanjaard. In de tweede ronde speelt hij tegen als vierde geplaatste andere Spanjaard David Ferrer. Dat is een andere koek. Eerder bereikte Kiki Bertens bij de vrouwen al de tweede ronde. Zij versloeg de Amerikaanse McHale, Victoria Assarenka. de nummer één van de wereld plaatste zich al voor de derde ronde. Zij won van de Belgische Flipkens.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 Dus weet naam ook, die daar van tevoren al een beetje rekening mee had gehouden. I knew it would be very, very difficult, but I think my whole team will say that I was very focused this morning and also last night and also with my sports director I've been thinking about this stage for a few days. So yeah, I came here very focused and ready to suffer and yeah, I'm happy that I could I can walk away with the win. Hij had zijn zinnen dus al gezet op deze etappe is de vrije vertaling van wat hij juist heeft gehoord. Konden door eindigen op 17 seconden als. Tweede, Vroem werd derde op 39 seconden. Robert Geesink behult zijn vijfde plaats in het algemeen klassement. Laurens ten Dam staat negende en Bauke Mollema is tiende. Nog even wat nieuws van het transferfront. Ajax heeft een nieuwe speler. Danny Hoesen, 21 jaar, komt over van het Engelse Fulham... waar Martin Jol trainer is. Hoesen, die het afgelopen seizoen op huurbasis voor Fortuna Sittards... 13 keer scoorde, heeft in Amsterdam voor drie jaar getekend. En Moussa Dembele verhuist in Londen... van Fulham naar Tottenham Hotspur, Belgisch international... die ieder voor Willem 2 en AZ. Uitkwam. Hij speelde twee seizoenen voor Fulham. Dat was het voor nu om tien uur. Meer in Langs de Lijn. Roberto, dankjewel. Radio 1 PNN Today. Andere Kuipers, Desmond Tutu, Janine Jansen, David Sederis, Wim Anker. Allemaal grote namen. Komend seizoen worden die aan de tand gevoeld in het programma College Tour. Samen met honderd andere studenten. Je kent het programma. Te interviewt Twan Twanhuis zo'n gast een uur lang. Vandaag, dus André Kuipers. En we hebben we zo meteen nog een mooi fragment van. Maar ik noemde net een, een, een heel mooi rijtje. En dan hebben we dat vorig seizoen dan hadden we de Dalai Lama... Madeline Albright, Mark Rutte, Matthijs van Nieuwkerk. En dan vraagt iedereen zich af... hoe krijg je het voor elkaar dan? Uh, nou, een uh, goede redactie. En uh, zelf ook vooral meebellen. Dus met z'n allen eindeloos door blijven gaan... totdat er iemand een keer ja zegt, maar... Uh, het is niet meer uit te drukken in percentages... maar van de 100 mensen die we bellen... blijven er uh, misschien uiteindelijk uh, twee of drie over. Ja, is het zo? Uh... Ja, het is... Uh... Dus zetten gewoon iedereen uit. Maakt niet zoveel uh, is dat veel uit. mogelijk. Die... Nee, nou, niet iedereen. Alleen mensen waarvan wij zeggen... Van, die past in het profiel van College Tour. Ja. En een gast bij ons die moet behoren. Het is dus heel simpel. Tot de top drie van zijn of haar veld. En uh, moet echt al een paar jaar meegaan. Hoewel, we hebben ook een keer Duitse Kroes geïnterviewd. Die gaat natuurlijk, die is hartstikke jong, maar die is wel de top. Ja. Uh, dat was de jongste gast. En de oudste gast, dat is denk ik Dalai Lama of Harry Moelisch. Dat weet ik niet meer zeker. Maar uh, ja, je moet wel iets uh, gedaan hebben in je leven waartoe ja. je behoort tot de top. Maar ja, het kost dus overredingskracht. Want heel ja. de meeste mensen zeggen: nee, uh, Louis van Gaal, daar heb jij maanden achterin gezeten. Ja. Ja, dat is echt een van de mooiste verhalen, hoe dat gelukt is. Want een uh, redacteur bij ons op de redactie zei... Ik wil, toen was Louis van Gaal nog trainer van uh, Bayern München... Ik wil Louis van Gaal. Toen zei ik van, nou, forget it, dat doet hij nooit. Mag ik van jou afreizen naar München? En ik weet zeker dat ik het uh, voor elkaar krijg. En Dat was toevallig het mooiste meisje van de redactie, Nou, dat was uh, Pepijn nam het initiatief. Het was een man. En toen zeiden wij, geloof ik, uh, neem Anne dan mee. <laughs> Want je weet maar nooit. Ja. En Anne en Pepijn samen dat was een gouden duo, want die hebben in ieder geval het eerste contact gelegd. En uiteindelijk zei Louis van Gaal na enige weken, maanden, toen uh, de eindredacteur Marije Janssens en ik ook nog naar Bayern München gingen. Uh, München, want hij wilde echt niet over één nacht ijs. Ik doe het. En wat is het dan dat jij, wat voor laatste vraag stel jij dat Louis zegt oké okay, van? Nou, ik merk toch dat heel veel mensen worden benaderd uh, uh, door mensen op een redactie, telefonisch. En dat doen wij anders. Dus we gaan langs. En uh, we dringen heel lang op een super vriendelijke manier aan. Maar, maar er irritant, is wel... Uh, ja, we stolken. Dat is ook zo. Ja. ja, Er zijn ook mensen die, die af en toe heel uh, vermoeiend reageren van... hou nou eens op, want ik doe het echt niet. Zoals wie? Nee, dat ga je natuurlijk niet zeggen, ja. want ik zeg altijd: van als we je vragen, uh, uiteindelijk kom je bij ons terecht. Maar laat ik je een voorbeeld geven. Vandaag André Kuipers. Na aflopen, de opnames waren afgelopen, was hartstikke leuk. En toen zei hij: Hij stelde dezelfde vraag, hoe krijgen jullie het voor elkaar om deze mensen in je programma te krijgen? Want de Dalai Lama, hoe kan dat nou? Dus dat heb ik hem uitgelegd. En toen zei hij: 'Van ja, het, uh, het leuke is wel als jullie uitnodiging komt en jullie vertellen wie er allemaal geweest zijn.' Dan, ik moest bekennen dat ik heel erg vereerd was dat ik in dat rijtje uh, uitgenodigd werd. Ja. En dat effect hebben we nu, na vijf jaar, als we vertellen wie er allemaal geweest zijn... is de kans ietsjes groter dat iemand zegt, oké, okay, daar wil ik graag bij horen. Andere Kuipers, vandaag opgenomen, wat was een van de interessantste vragen? Er zijn heel veel interessante vragen geweest, maar uh, stiekem had ik toch gehoopt... niet omdat ik een, uh, een pervert ben, geloof <laughs> ik, maar dat iemand in de zaal zich zou afvragen naast alle proeven die André Kuipers ongetwijfeld heeft gedaan... in die bijna 200 dagen, hoe zit het eigenlijk met seks in de ruimte? Ja, ik ben hier bij BNN, dus ik spreek even in het hart van de doelgroep. Twan de pervert. en dit was het antwoord. Hey, Op zich een interessante vraag, want uh, dat komt natuurlijk wel in de orde... als, we, als mensen straks voor lange tijd de ruimte ingaan. Uh, en, en hoe dat dan gaat. Nou, het is een privé-aangelegenheid... dus wat mensen daar doen, dat is hun eigen zaak. Maar heel even toch nog kan het eigenlijk, als er geen zwaartekracht is. Waarom niet? Ik heb geen idee. Ik je moet weet niet goed, goed vasthouden. <tie> ja, ik weet niet wat hij nou bedoelde. Of je het goed moet vasthouden. Of elkaar goed moet vasthouden. Of allebei. Maar in ieder geval, dit is het antwoord. En de ja. vraag werd dus gesteld door uh, een van de studenten aanwezig. En, uh, daar zijn we trouwens op doorgegaan, want iemand anders wilde weer weten van... Uh, hij had verteld, hij wilde heel graag met zijn gezin de ruimte in, met zijn kinderen. Dus hij zou naar Mars willen, maar dan niet alleen, met, mm. met het hele gezin. En toen vroeg we iemand, uh, uh, stel nou voor, jouw dochter krijgt een verhouding... met de zoon van een andere astronaut die ook zijn gezin heeft meegenomen. En die twee, jouw dochter wordt zwanger, die krijgen een kind. Kan een kind geboren worden in de ruimte? Nou, daarvan moest hij uh, zeggen dat dat onder de huidige omstandigheden niet kan. Want dat, dat een, uh, een, een vrucht in, een, in de baarmoeder van een vrouw helemaal vervormt. Omdat er geen zwaartekracht is. Dus het leven is levensgevaarlijk en het kan natuurlijk helemaal niet. Maar hij gaat er toch van uit dat dit op termijn... Gaat gebeuren. Want dan is de omstandigheid in zo'n capsule zo aangepast... Nieuwe technieken. Het. De, ja. de, hij zegt van, ja, iedereen die honderd uh, jaar geleden had gezegd... er komt een man op de maan, ja. uh, die, was, die werd voor gek verklaard. En iemand die nu zegt, een ruimtereis van de aarde naar, de, naar Mars... duurt zeven maanden, zeven tot acht maanden. En als je die reis hebt afgelegd, als je nu kijkt naar André Kuipers... hoe uh, kapot zijn lichaam uit die capsule kwam van de Soyuz toen die landde... dat is... Uh, naar nah, nah, de space uh, station. Dat is helemaal niks. Mars. Zeven maanden lang. Verder, je lichaam ja. is helemaal kapot. Ja. Je, je botten zijn ontkalkt, Je spieren zijn slap. Ja. Dus dat kan nu niet. Maar hij zegt, er komen nieuwe technieken waardoor dat wel kan. En dan wil ik gaan. Maar ik zie het waarschijnlijk vanuit mijn zetel in een bejaardenhuis. Dat zijn de mooie antwoorden op mooie vragen die gesteld worden. Ja. Het leuke is natuurlijk dat je dat samen met al die studenten doet. En dan krijg je af en toe ook hele aparte vragen. Oké, okay, questions here. Please stand up. Hi Steve. Um, I was wondering if you need an intern. Hi, I'm Milou. Uh, and I would love to be your intern, but... Je <laughs> <okay. laughs> vroeg me af, uh, wilt u misschien met mij trouwen? <laughs> Oké, okay, so then I ask you something else. Uh, can I be a stewardess on your first flight with Virgin Galactic? <laughs> zou, u, uh, zou u ook uh, met mij willen trouwen? Nee. <laughs> Helaas. Ik hoop dat ik je niet nee, Ja, Mark Rutte natuurlijk daarvoor. Dat was een vraag aan Richard Branson. Mag ja. ik mee? Dat meisje staat heel erg te flirten, volgens mij. Ja, nou, dat geldt ook omgekeerd. hoor. Want Richard Branson, de mediamagnaat, ooit de oprichter van Virgin Records... en nu multimiljardair en overigens iemand die ook commercieel de ruimte in wil... Dat is een playboy eerste klas. Ja, dat en merk je aan alles de hele Aan tijd. alles, ja. Hij had 0,0 niks uh, aandacht voor mij. Dat vind ik ook helemaal niet erg. <lacht> maar hij keek me ook niet echt aan als ik een vraag stelde. En hij longte uh, alleen naar de mooie meiden in de zaal. Good for him. En uh, dat waren inderdaad al die dames die je net in het Engels uh, hoorde vragen... of ze stagiair bij mochten worden. Yeah. Of als stewardess mee mochten met een van zijn commerciële ruimtevluchten. Is er ooit nog een contact uitgekomen, weet je dat? Nou, hij houdt me niet meer op de hoogte van zijn privéleven, helaas. Maar dat is vrij turbulent, Denk ik. ja denk ik ja denk ik ook dat zijn grappige vragen ook met dat trouwen en zo is daar nog enigszins zeg jij van tevoren jongens dit en dat mag je wel vragen en dat niet nee we, het is heel simpel weet je in deze tijd Iedereen heeft een telefoon, iedereen twittert en zit op Facebook. Als wij zouden zeggen, deze vraag mag je absoluut niet stellen. Nou ja, ik kan me aan nou voorstellen dat, dat er echt gasten zijn die zeggen... oké, okay, dat, maar daar wil ik niet over praten. Dat is waar, het is ook wel voorgekomen. Een van de mooie voorbeelden vind ik zelf. We hebben een aantal jaar geleden prinses Irene in het programma gehad. En dat was heel uitzonderlijk, want leden van het Koninklijk Huis... die in een arena plaatsnemen waar alle vragen gesteld kunnen worden ongecensureerd, RVD heeft niet toegekeken, dat komt nooit voor. Ja. Zij kon dat doen omdat ze geen lid meer is van het Koningshuis. Maar in het voorgesprek vroeg zij mij... wat moet ik doen als er een vraag komt die ik absoluut niet kan beantwoorden? En toen vroeg ik, waar denkt u aan? En toen zei zij, van, nou, als iemand in de zaal vraagt... wanneer doet uw zus uh, afstand van de troon... dan kan ik die vraag niet beantwoorden. Ik zeg, dan kunt u dat toch gewoon zeggen? Oh, zei ze, dat kan. Ja, ik zeg, natuurlijk. Als u dat niet kunt of wilt beantwoorden, dan moet u dat gewoon zeggen. En prompt, tijdens de opname was er een jongen... en die vroeg, wanneer wordt u neef koning? En toen zei ze, van, nou, daar ben ik niet over geïnformeerd. Daar kan ik niet op ingaan. En ook al zou ik het weten, zou ik het niet zeggen. Ja. Dus uh, iedereen kan alle vragen krijgen... en het staat alle gasten vrij... als het een heel heftig taboe-onderwerp is of wat dan ook... om te Want zeggen, daar... van, ja, dat, daar kan ik niks op zeggen. Wie wil je nog per se... God, dat is zo'n eindeloos lange lijst. Ik bedoel, de afgelopen uh, weken is natuurlijk... Alleen al uit de concertagenda willen we natuurlijk Madonna. Dat is niet gelukt, ja, hebben we achteraan gezeten, gezeten. Lady Gaga, ja. niet gelukt, hebben we achteraan gezeten. Komt heus wel een keer. Hillary Clinton, achteraan gezeten, heeft ja gezegd op het laatste moment... Ah. Uh, kon ze niet, omdat plotseling president Obama naar Londen kwam en zij moest daarbij zijn. Dus we blijven gewoon doorgaan met die mensen totdat ze komen. En uh, dat levert slapeloze nachten op. Het is hartstikke moeilijk en ingewikkeld, maar uiteindelijk uh, komen de gasten wel. Blijf ik hopen. Bellen als Madonna en Hillary doorgaan? Het staat op onze website. Ik bel je. Je krijgt een <laughs> ereplaats op de Eerste rijk niet schelen Als ze maar komen. <laughs> Goed, morgenavond is ook niet onaardig hoor. André Kuipers, je hoorde net hoe leuk het was. Vijf voor half negen, Nederland drie. Ga kijken, is een leuke uitzending. Twan Huis, dankjewel. En nu geloof ik snel naar boven ja. voor uh, waarschijnlijk het nieuws over uh, geen gijzeling in Nieuwsuur. Dat zullen we vast behandelen. Hm. heet boy, maar het zijn twee dames uit Duitsland 28 september nog even ze een optreden in Paradiso in Amsterdam. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Ondanks alle politiek gesteggel wordt de langstudeerboete zaterdag gewoon van kracht. Voor veel studenten natuurlijk eh, nogal een zure zaak, maar commerciële scriptiehulpbedrijven die draaiden de afgelopen weken overuren. Pepijn Trich is oprichter van snelafstuderen.nl. Hoeveel keer is eh, jouw omzet al over de kop gegaan door deze langstudierboete? We hebben deze zomer twee keer zoveel nieuwe aanmeldingen voor studenten die graag snel klaar willen zijn met de scriptie. Dus twee keer dat, zoveel? Goede kant op. Ja. En, en hoeveel zijn dat er nu? Dat zijn nu 260 studenten die bij ons begeleiding krijgen om sneller af te studeren. Zo, en dan kan ik me zo voorstellen dat je even wat extra mensen in dienst moet nemen. Ja, klopt. We hebben daar op zich elke zomer druk, maar we wisten ook dat die maatregel van start zou gaan. En we wisten ook dat studenten meestal op het laatste moment nog heel veel moeten doen. Dus we hebben inderdaad ervoor gezorgd dat we extra capaciteit hebben deze zomer. En dat is gelukt. Dus extra mensen, extra ruimte waar je dan zit? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, we hebben extra programma's uh, ingeroosterd. We werken met workshops bijvoorbeeld. En uh, daar zijn er meer van ingepland. En we hebben ook een scriptielab waar studenten kunnen werken. En daar zijn ook meer dagen en uh, meer groepen van uh, opgezet. Ja, even voor de helderheid. Ik dacht altijd dit soort bedrijven die schrijven je scriptie voor me. Maar zo is het niet helemaal, hè? Veel studenten zelf ook niet, want die willen gewoon zelf een scriptie schrijven. Maar ook heel veel wel, denk ik. Nou, sommigen. We krijgen wel telefoontjes, ja, maar die zijn altijd heel kort. Dat doen we namelijk niet. Ja, wat zeg je dan? Nou, dan zeggen we, dat is voor jou waarschijnlijk ook niet het leukste. Zou je niet samen met ons naar willen kijken en als ze dan zeggen... nee, daar heb ik echt geen tijd voor, ja, dan is het uh, jammer. Dan is het zo, ja. De studentenorganisatie ISO, die uh, liet ons weten... Dat ze, dat ze nou echt veel paniekerige telefoontjes krijgen over de boete. Voel jij dat ook een beetje, die paniek onder je klanten? Ja, er is veel uh, stress bij studenten. En uh, soms ook paniek en, uh, en pijn ook. Zeker als de opleiding kritisch is op de scriptie uh, die de student tot, nu toe, uh, tot dan toe heeft geschreven. En dan uh, worden studenten soms echt uit het veld geslagen. Waardoor ze ja, uh, energie verliezen en zelfvertrouwen. En dat is gewoon heel erg zonde. Maar dan, dan bellen ze jou op en heb je, dan zeggen ze pijn. Uh, wat zijn ze aan het huilen? Of hoe moeten we dat voorstellen? Nou, het, uh, aan de soms bellen ouders ook op. Die zeggen, nou het gaat echt niet goed. Kunnen jullie wat betekenen? En, of de studenten. En dan zie je toch wel dat ze uh, te neergeslagen zijn. En, en soms inderdaad ook in ieder geval niet meer zien zitten... En dat betekent dat ze eigenlijk met een betere studiemethode aan de slag zouden moeten. En daar kunnen we ze dan weer bij helpen. Echt gestrest zijn ze. Ja, ja. ja. Nou ja, ik kan me voorstellen, als ik nu student was en ik zag die lang studeerboete eraan komen. Nou, dan ben je nu al eigenlijk te laat. Maar stel, uh, vier maanden geleden. Ik zou opbellen en, en waarschijnlijk zeggen van, van, ik moet 24 uur per dag aan mijn scriptie werken. Krijg je dan dat soort verzoeken? Ja, we krijgen verzoeken van, het moet over twee weken ingeleverd en dan moet het echt klaar zijn. En, en ik ben op de helft. Nou, dan, uh, dan gaan we heel goed kijken wat er nog moet gebeuren en, en hoe ze dat kunnen doen. En soms ook hoe ze de deadline kunnen verschuiven. Kijk, 1 september gaat die boete wel in, maar uiteindelijk betaal je die boete per maand. Dus als ja. je er één maand langer over dat doet, is waar. Ja. dan kun je er één op de overworkline zijn. Ja. Jullie zijn nodig, daar komt het op neer. Ja, ik denk dat studenten... Uh, uh, er is veel discussie over dat studenten lui zouden zijn en niet zouden werken. Maar er zijn echt wel veel studenten die keihard willen werken voor het afronden van een scriptie bijvoorbeeld. En het grote probleem dan is dat ze een efficiëntere studiemethode nodig hebben. Ja. En uh, daar hebben wij een methode voor ontwikkeld die onder andere bestaat uit het boek snel afstuderen... en workshops en scriptielab en individuele begeleiding die ze daar allemaal bij helpen. Ja. Waardoor ze eigenlijk veel sneller uh, ja, het zaken voor elkaar kunnen krijgen. Laat me raden, jij bent heel erg voor die langstudeerboete. Nee, eigenlijk niet. Nee. Uh, ik vind op zich die prikkel wel goed... Uh, ik snap uh, zeker in tijd van bezuiniging dat er uh, ook iets uh, ja, van uh, studenten moet worden gevraagd die er te lang over doen. Maar ik denk uh, met name dat de boete te hoog is, dat je toch een beetje te veel paniek en stress krijgt. En ik vind het ook wel jammer dat er eigenlijk voor de student niks tegenover staat. Hoe bedoel je? Nou, je betaalt een, een bedrag, maar ja, krijg je dan betere begeleiding? Is er dan zicht op, uh, op afstuderen op korte termijn? Maar dat ja. is eigenlijk ook niet verder veranderd in niks. Dus dat vind ik wel jammer. Goed, in ieder geval, uh, dat is dan weer mooi meegenomen. Verdien jij daar een hoop geld aan. Pepijn uh, Trits, dank je wel. Radio 1, The Today. In New Orleans zijn ze wat huiverig voor orkanen geworden... maar weerman Peter Timo die reist graag winderig, hij vertelt er zo over... die is changing van Keen. En de zanger van Keen, dat is Tom Chaplin, die dacht... ik heb het gehad, tenminste niet helemaal... maar ik wil ook zelf nummers uitbrengen... want hij is niet degene die schrijft in Keen, dat doet de toetsenist. Dus nu komt hij binnenkort met een eigen soloalbum. Willemijn Veenhoven. Seks, maffia en musical. Niet misschien een heel erg logische combinatie, zou je denken. Nou, toch gaat op dit moment in Amsterdam de musical Jap het circus van de nacht in première. Het verhaal over het luxe Amsterdamse bordeel Jap En onze verslaggever René van Hest, die staat aan de rode loper. Hans Klop, ben je ooit bij Jap Jum geweest, de echte club? Ik ben nog nooit bij Jap Jum geweest, omdat ik uh, altijd uh, er langs langskwam met de tram als ik naar school ging. Maar ja, toen was ik 15 jaar, dus toen uh, was ik... Uh... En daarbij uh, ben ik, uh, ben ik uh, gay. Hou oh, oh, maar Wist grijs. je wel? Ook niet naar <laughs> maar wist je wel wat er gebeurde? Ja, natuurlijk wist ik dat wel. Japjum was zo beroemd in die tijd. Tineke Schouten, geheel gehuld in het roze. Oh, ja. wat, ga, wat verwacht je van Japjum? Uh, ik denk een hele mooie musical, hoop ik en denk ik, want uh, ja, ja, ik uh, weet dat Henk en Monika de keihard toen gewerkt hebben, dus, uh, En wat wist jij van tevoren al van Japjum? Uh, Jabjum, ja, een hele bekende naam. gewoon. Het is inderdaad. Uh, uh, iedereen kent Jabjum toch? Ik bedoel, uh, al ben je er niet geweest, dan van, van naam. Je weet. Als je je man kwijt was, zat hij bij Jabjum. Theo Heuft, oud-eigenaar van Jabjum. Oud? Dan moet je dat er weer bij zeggen, is oud. Je bent 77. <laughs> dat valt toch Sorry, oud-eigenaar. Geen ja, ding, ja, wat wij zeggen. Ja. Is het niet gek om jou dadelijk als musical-personage op het toneel te zien? Ik heb net kennis met hem gemaakt, er is een foto geweest, maar uh, nee, denk ik het niet. Nee, nee ik, uh, ik kan het ook heel makkelijk vergeten. En de dingen die geweest zijn, die, uh, je moet niet achterom kijken. Uh, het is allemaal heel leuk, maar ook sommige dingen niet leuk. Ja. Dus, uh... Willy Bort, ben je ooit bij Japje geweest? Ja. En hoe bijzonder is het? ja, diverse malen. En hoe was dat? Nou, hij is een, uh, mijn beste vriend, een van mijn drie beste vrienden. Dus gaan we gaan uh, ja, een gezellig biertje drinken of een glas champagne. Ja, geweldig. En wat voor wereld was dat? Nou, een hele serene wereld, met uh, van, van, van, van, van klasse. En uh, ja echt klasse mensen kwamen daar. Dat later wat minder is geworden. Ja, die tijd heb ik niet meer meegemaakt. Maar het was toch altijd heel gezellig, heel chic. De dames Verder met Ega's behandeld en uh, ja, ik vond het echt top. En hoe denk je dat de wereld van Jab jab dan uiteindelijk wordt vertaald naar deze musical? Nou, ik hoop dat het uh, dezelfde klasse heeft, die Theo, uh, die een van mijn drie allerbeste vrienden is. Uh, gecreëerd heeft. Mm. En al het andere is het. Uh, als het anders zou zijn, dan zou het niet goed zijn. Maar Henk, uh, van de Meiden die, die doet dat uh, echt ja. prima. Dat weet ik wel zeker. Ellen Ten Damme, ben jij ooit bij Japjum geweest? Ja, heel veel. Ja? Voor film. Ja, Amsterdam Tale heette dat. Moesten daar opnemen. Um, nou ja, in, in al die uh, bubbelbanen en zo. Het zag er wel leuk uit hoor, vond ik. Hm? Ja. En wat wist jij er toen van? Uh, is en het is een hoedertent, maar dan een beetje duurder. En, uh, je wordt verplicht om heel veel champagne te kopen en zo. Uh, dat is het idee. En wat denk je, hoe denk je dat zo'n verhaal naar een musical wordt vertaald? Want het is over het algemeen best brave musical. Ja. Uh, ik denk dat de circus acts een beetje sexy zijn. Uh, dat heb ik zo gelezen. Dus daar hoop ik maar op. Ik hoop veel pikanterie en... Uh... Maar ik vrees dat het voor alle leeftijden is. Zal wel meevallen. Dat is dus op de Rode Loper. Nu is de première bezig en Luc komt ook vaak met zijn drie allerbeste vrienden. Ja. Nee. <lacht> en en. <lacht> Kop aanstaande zaterdag trouw en ontvang gratis het filosofieboek Nietzsche. Certificeren. Dan moet u voldoen aan de norm.